In de Noord-Duitse stad Hildesheim is een dertienjarige jongen een aantal keren door zijn moeder en haar vriend aan de ketting gelegd. Die ketting was met een schroef aan de muur vastgemaakt en aan zijn voet zat een stalen ring met een slot, meldt de Noord-Duitse omroep NDR. Volgens justitie in Hildesheim hebben de moeder en haar vriend bekend dat ze de jongen geketend hebben. Ze zeggen dat ze de opvoeding van de jongen erg zwaar vonden, omdat hij steeds van huis wegliep en met slechte vrienden omkringde.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 En dan het weer. Na het zonnige weer van vandaag... koelt het snel af tot rond het vriespunt. Morgenochtend is het in het zuidwesten bewolkt. Mogen even wat motregen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe... maar schijnt ook af en toe de zon. Het blijft morgen later op de dag overal droog... en morgenmiddag wordt het rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Welkom bij WNL Haagse Lobby. Een programma waarin we iedere week de meest opvallende politieke kwesties van het land ontleden. Wie heeft de macht? Wie oefent er invloed uit? En hoe werkt het spel achter de schermen? Oud en jong voelen zich niet meer vanzelfsprekend thuis bij de gevestigde landelijke partijen. En zoeken kunnen hel elders. Welke partijen stelt hun pensioen veilig? We praten erover met GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver... Interimvoorzitter, Eerste Kamerlid van 50PLUS, Jan Nagel. En voorzitter van de jonge socialisten, Toon Geenen. En in onze wekelijkse rubriek, de Schatkamer, vertelt journalist Ad van Limt... hoe een journalist een scoop liet lopen om een minister in het zadel te houden. Dat en meer, zo in de Haagse lobby. Maar nu eerst de drie van WNL. Het nieuws van WNL. Morgen wordt er in de Kamer vergaderd over de CAO voor bestuurders in het voortgezet onderwijs. Initiator van dit debat is SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Hij vindt het onbegrijpelijk dat schoolbestuurders veel meer verdienen dan leraren. Salarissen in het onderwijs moeten met elkaar in balans zijn. Dat is nu niet het geval. Bestuurders verdienen veel meer, hebben ook nog extra voordeeltjes. En daarom zeg ik één CAO voor leraren en bestuurders. Dan los je dat probleem in één keer op. De PVV en de Islamdemocraten in de Haagse gemeenteraad... geen gelukkige combinatie. De partijen gaan in de verkiezingen de strijd met elkaar aan. Niet alleen met stickers en campagneposers. Lijsttrekker Hassan Kouchouk heeft een nieuwe pil op de markt gebracht. De Geertolax, een medicijn tegen verstopte haat. We willen laten zien dat je met humor zeg maar, negativiteit kunt bestrijden. Hè? Dat mensen vooral niet op de PVV moeten gaan stemmen op 19 maart. Dat is ons boodschap. En dat doen we gewoon op deze manier, op een satirische wijze. Jij klaar voor een goed idee? Ah, ik weet niet of het een goed idee is, ik vind het wel grappig. De positie van Jeroen Dijsselbloem als voorzitter van de Eurogroep staat opnieuw ter discussie. In de Duitse krant Handelsblad wordt de minister van Financiën beticht van het voortrekken van Nederlandse belangen. De Duitse krant maakt gebruik van anonieme bronnen. Ja, ja anonieme bronnen. Ja. Nee, uh, dit is een functie waarin ik beide combineer. Dus uh, ik let scherp op het Nederlandse belang. Uh, maar ik denk dat het niet te strijder is met het Europese belang. Jan Nagel, minister geen problemen? Nou ja, kijk, het was voorspelbaar dat als je twee uh, functies hebt... dat de belangen daarvan wel eens een keer kunnen botsen. En, uh, ja, dat verbaast me niet, maar hij doet het wel redelijk, vind ik. Over botsende belangen gesproken. Ouderen en jongeren voelen zich niet vertegenwoordigd in de politiek... en keren de gevestigde partijen massaal de rug toe. Waarom lukt het hen niet meer de ouderen- en kiezer aan zich te binden? Bij ons aan tafel drie politieke generaties. Jan Nagel, interimvoorzitter en senator van de landelijke Partij 50 plus, GroenLinks Tweede Kamerlid Jesse Klaver. En de voorzitter van de jonge socialisten Toon Genen En zoals gezegd journalist Ad van Liempt. Um, meneer Nagel, laat ik mij bij u beginnen eigenlijk. Wat was het moment dat u vervoelde... er zit een gat in het politieke spectrum... en daar ga ik met 50 plus inspringen? Nou, dat liep al een tijdje. Hè? Bekende oud-politici zoals Bram Peper en Marcel van Dam... die schreef al herhaaldelijk dat als er een oudere partij zou komen... dat die zou kunnen scoren. En uh, ja, als gedegen uh, politicus laat je dat ook dan onderzoeken. En uh, wat opviel was dat 62% van alle mensen vond dat er een speciale partij voor mensen boven de 50 kon komen. En heel opvallend, kiezers onder de 30 vond 50% zelfs dat nog uh, ja, wel vanzelfsprekend. Dus het, uh, het was gewoon een gegeven. Wij, u citeert volgens mij ook al uw goede vriend Maurice de Hond... die volgens mij nauw betrokken was bij de oprichting van uw partij... als het gaat nee, om onderzoek. Nee, niet betrokken, maar uh, het is wel zo dat... Uh, Maurice de Hond is ooit bij mij begonnen in het programma in de Royaan. Ja. En wij kennen elkaar heel goed. En uh, als je elkaar goed kent en je bent tevreden over elkaar... dan uh, doe je ook wel eens een keer samen onderzoeken. Nou, we hebben ook uh, gevraagd naar zijn onderzoek. We hebben hem even gesproken. Um, dit is wat hij zei eigenlijk over het uitwaaien van de huidige, of huidige kiezers... Daar maak ik een klein foutje, want die hebben we nog niet klaarstaan. Uh, Toon Geen, laat ik even bij jou uh, uitkomen. Uh, een, een partij als 50PLUS heeft nog geen tegenkracht gevonden als het gaat om jongeren. Nee, maar dat hoeft volgens mij ook niet op de manier van een jongere partij. Want ik denk dat uh, heel veel partijen, of eigenlijk bijna alle andere partijen... behalve 50PLUS in de Kamer, denken aan de belangen van alle mensen in Nederland, jong en oud. Uh, en ik denk dat het helemaal niet effectief is om een jongere partij te hebben. Jesse Klaver, is het een tijdelijk verschijnsel, zo'n one-issue-partij? Uh, nou ja, je ziet dat eerdere oudere partijen... altijd maar van korte duur zijn, uh, zijn geweest in, uh, in de Kamer. En ik denk dat uiteindelijk one-issue-partijen... niet een heel lang leven zijn beschoren. Maar ze hebben wel een belangrijke functie, denk ik, in de democratie. Namelijk het agenderen. <laughs> het agenderen, van, uh, het agenderen van, van punten die nog niet op de agenda stonden. Dus bijvoorbeeld het vraagstuk over hoe we omgaan met onze ouderen. Ik denk dat, daar, dat dat goed is geagendeerd. Ik denk alleen dat 50 plus daar een stukje in doorschiet. Dus u en u daar geeft... een hele jonge generatie in vergeet. Dus u zegt dat ze zijn nodig. Omdat ze eigenlijk een correctie geven aan de gevestigde partijen. Ja, in die zin denk ik dat het goed is dat dat soort partijen zijn. Maar ik denk niet dat er een heel lang leven beschoren is. Te meer ook omdat je nooit voor één belang kan opkomen in de politiek. En omdat het altijd gaat over een belangenafweging. Voor de mensen die thuis via de webcam kijken. Die zien nu dat uh, de heer ja, Nagels de vinger in de lucht. Uh, Kijk, naar het nou, uh, even, <laughs> even een paar dingen... Uh... Er is wel degelijk een partij die bijna uitsluitend voor jongeren opkomt. Dat is D66. D66 haalt uh, noem 3% bij de oudere kiezers. Um, maar elke keer dat gebrabbel van een one-issue partij... dat is natuurlijk onzin. Wij zijn net uh, als alle andere partijen een partij met een compleet programma. Maar net zoals GroenLinks vroeger het accent legde op het milieu... zo leggen wij het accent op uh, de ouderen. Ja. En dat moet ook, omdat die uh, belangen van die ouderen... die zijn zwaar ondergesneeuwd... En dat is ook aantoonbaar. Als je kijkt naar de koopkracht, als je ziet naar de werkloosheid. Er uh, zijn echt heel belangrijke punten. We tipten wel even aan de historie, we hebben ook Maurice de Hond daarna gevraagd. Ieder van die partijen, van die bestaande partijen, heeft eigenlijk last van zijn eigen historie. Dus het beeld van wat ze in het verleden waren, bepaalt ook heel erg het beeld van wat mensen nu van ze vinden. En dan, dan is het moeilijk om een duidelijke vernieuwingsslag te maken. Toengenen. Nou ja, ik, ik denk dat Maurice de Hond uh, altijd heel erg veel onderzoeken doet waar uiteindelijk altijd weinig uh, van waar wordt. Uh, dus ik neem hem, om heel eerlijk te zijn, uh, niet uh, heel serieus. Uh, opiniepijnen kloppen ook uh, heel vaak niet. Uh, en ja, ik vind dat uh, de historie van partijen juist vaak een pluspunt is. Namelijk herkenbaarheid. Mensen weten bijvoorbeeld waar GroenLinks voor staat... weten waar de PvdA voor staat, weten waar de VVD voor staat. En bij 50PLUS is het ja, voor, voor ouderen belangen. Maar wat dan precies? Want alle ouderen op één groep uh, gooien vind ik ook heel erg dom. Want je hebt rijke ouderen en arme ouderen. Dat lijkt mij bijvoorbeeld veel belangrijker. Maar het feit dat 50PLUS, zelfs in de peiling hier op, volgens mij op 3, 324 gestaan... Daar zou je toch uit kunnen concluderen dat jullie als partij... in dit geval de Partij van de Arbeid iets niet goed doen... en die ruimte wordt gepakt door 50+. Plus. Ja, dat, dat klopt, maar dat is dan ook de, de signaalfunctie die daarvan uitgaat. En ik denk dat als mensen in het stemhokje staan... uiteindelijk toch vaak kiezen voor partijen... waarvan ze echt weten wat ze eraan hebben. Um. Ad van Liempt, we gaan terug in de tijd even. Dat is met u aardig, want u bent natuurlijk ook nog Mr. Andere Tijden. Zeg ik maar even erbij. Okay. Um, we gaan terug in de tijd naar 1994. En dan heeft Eelco Brinkman eens op een partijcongres... en die moet uh, verdedigen de bevriezing van de AOW. En dan gebeurt er het volgende. Waar het om gaat is dat we het uitleggen dat we niet weglopen... want het verhaal is uit te leggen, beste mensen. Als u het uitlegt, ik leg het uit. Wij leggen het uit... 100.000 mensen meer aan het werk is de beste basis, de beste garantie voor het behoud van de voorziening waar we voor staan. Dat is het. Ja, een fantastisch moment in de Nederlandse politieke geschiedenis. Want kort daarvoor is het partijprogramma gepresenteerd door. Eh, en dan is het woord gevoerd door zeker professor Koolnaar, die is vergeten eh, ten onrechte. Want die heeft toen verdedigd dat er een algehele korting moest komen. Alle uitkeringen, percentage ben ik even kwijt. En toen heeft. Uh, Maria Hennemann was toen verslaggever voor het Nationaal en die stelde toen de vraag aan professor Kolnaar... u heeft over de uitkeringen, bedoelt u ook de AOW daarbij? Waarop die... ja, de AOW ook. En dat betekent, was, volgens mij was het zelfs een nullijn voor iedereen. En dat betekende met een behoorlijke inflatie in die periode... dat de AOW in feite in koopkracht 2, 3, 4 procent zou dalen. Dat had in ieder geval de PR-machine van CDA niet zo voorzien. En uh, uh, uh, toen is iedereen eroverheen gevallen. Toen, en uh, ja, toen zat Brinkman ook om andere redenen, maar ook daarom in een totaal onmogelijke positie. En leed hij het recordverlies. Jan is veel beter zuid dan ik, maar volgens mij van 20 zetels was op dat moment een uh, nieuw Nederlands record. Dat een partij 20 zetels in verkiezingen verloor. En dat was grotendeels door die, uh, ja, toch eigenlijk wel blunder uh, van de indirecte verlaging van de AOE. Het was ook het moment dat toen de oudere partijen van eh, mevrouw Nijpels, uh, er was ook nog een tweede, in de Kamer kon komen. En dat dus dat gat dat het CDA toen ja, door eigen stomme fout, naar mijn idee, liet vallen... voor een deel door zo'n oude ja. partij werd ingevuld. En de vraag is natuurlijk eigenlijk of we nu zitten te kijken met z'n allen naar iets... wat dus Anke heeft plaatsgevonden, ik zou het zeggen bijna retro. Ja. Want wat er daarna gebeurde is, is dat de Algemeen ouder met zes zetels de Kamer in kwam... Maar heel snel daarna brak eigenlijk de pleuris uit. Om het even plat te zeggen. Uh, ruzie en ruzie en nu ruzie. Nog eens ruzie. Um, daar hebben we ook een fragment bij. En dat komt uit het programma dat u gemaakt ja, heeft. Ja, ik zat toen bij Nova. Ja. En ik weet nog dat we... Dat, nou de, het was echt bij de hilarische toestand. Dat er elke week wel weer iemand uit die partij... En iedereen maakte ruzie met iedereen. En toen heeft Jan Eikelboom, die wij tegenwoordig kennen... Als een, een geweldige oorlogsslaggever. Die heeft toen een soort allegorisch onderwerp gemaakt. Over nou. de strijd tussen de... Batersteiners en de Nijpelianen... maar dat was helemaal in de, in de nou, beeldspraak... van de Hoekse Kabeljauwse twist. Kijk aan. Um, ik zeg het even helemaal compleet. In de jaren negentig continu gedoe. Uh, team Nijpels, dat was de fractievoorzitter, Jet Nijpels versus Team Batenburg, senatoren Hendricks en Batenburg. Ze belanden samen in de Eerste Kamer... en eigenlijk konden ze elkaar niet uitstaan. En dat vertelde ze 1994 in een uitzending dus van Nova. Ik hoor niet op de Batenburgers, dus hoor ik op de Nijpelianen. Maar dan zegt Batenburg, dan ben je tegen mij... Ja, dat klopt. Dat is ook het, uh, het uitgangspunt van meneer Waterburg. En toch gaat u samen in één fractie zitten. En dat is dus nog de vraag. Hij is iets te licht voor deze functie. Ik denk ook dat hij te licht is voor deze functie. Het is misschien wat hard om het te zeggen, maar de heer Hendricks heeft niet zo'n hoge pet van u op. Nou, dat is dan jammer. Ja, kijk, uh, mag ik nou Jan een Nagel? stukje geschiedenis uh, ophelderen? Uh, die oudere partij die werd enkele weken voor de verkiezingen opgericht. En was een samengraap persoon van mensen die niets met elkaar gemeen hadden. Wij hebben bijvoorbeeld bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010, toen we al een jaar bestonden, niet meegedaan omdat we niet zeker waren van onze lijst. Maar dan ga je verdedigen uitgestapt. tegen iets waar je niet op wordt aangevallen hoor. We nee, nee, nee, nee, kijken nee daar, ik leg even daar... iets uit. Nee, omdat we in het algemeen... Waarom? Heel vaak last hebben van die vergelijking met die vroegere oudere partij die ruzie maakte. Wij hebben dat heel zorgvuldig jarenlang voorbereid. U, en dat is een enorm groot verschil met een gedegen programma. Okay. met mensen die elkaar Maar meneer kennen. Nagel, iedere partij... Laat, ik bedoel, ik ben van GroenLinks. Wij hebben ook wel eens ook een zakkenfietsje gehad in de partij. Oh ja, en de, ja <lacht> de PvdA ook. Dat heeft, hebben alle partijen. Daar zit mijn probleem niet zozeer bij de oudere partij. Waar ik me wel zorgen over maak is dat u alle 50-plussers over één gaat zegt. Deze groep is heel zielig. Deze groep heeft het ontzettend. Net. Nee, nee, nee, nee. En dat is nee. gewoon pertinent. Dat zijn karikaturen dat is pertinent die absoluut onjuis, niet, meneer kloppen. Dat is pertinent onjuist. Meneer gewoon. ik kom zo even. U mag je zo richting op verleden. Nee, één nee, een, een moment. Weet u wat? Volgens mij u heeft goed gekeken naar hoe dat destijds misging um, in de jaren negentig. En volgens mij is een van de belangrijkste redenen waarom het relatief goed gaat met jullie um, is dat jullie gewoon een sterke leider hebben en die zit hier tegenover. Hè? Dat bent u. Uh, ik heb politieke ervaring, dat ja, scheelt, dat ja. ontbrak bij het AOV. Uh, of je dan een sterke leider bent, dat vind ik <tie> nog mond mondvol. Nou, laat ik het zo maar... zeggen. Ik heb er één vraag aan u. U bent uh, uh, senator, oprichter, erelid. Bent u ook partijleider van 50+. Plus? Nee, de politieke leider zit in de Tweede Kamer. Maar ik vroeg of u partijleider was. Ik ben, uh, ik leid de partij Just. organisatorisch, niet Just. politiek. Niet politiek. Ad van nou, dat, uh, ik heb daar geen, uh, geen opmerking over, want dat is volgens mij feitelijk juist. Kijk, uh, die peiling, hoge peilingen f, uh, van uh, 50 plus van een tijdje geleden... die ik niet vertrouw, ik vertrouw geen enkele peiling... want uh, er wordt naar dingen gevraagd die helemaal niet spelen. Maar goed, uh, het is, geeft wel een tendens aan dat er groei uh, in zat... en dat was voor een groot deel te danken aan Henk Kool. Of liever nog aan de combinatie nagelkol. Want uh, die zag je overal en, die, uh, en dat werkte heel erg goed. En Cole had namelijk, in tegenstelling tot al die mensen van die oude partij, wel politieke ervaring. Niet in het parlement, maar als voorlichter heeft hij heel lang gewerkt. Kent het spel, heeft ook grote charismatische kwaliteiten. En dat hij tegen dat akkefietsje aangelopen is in zeg maar, zijn privébedrijf. En uh, is, is voor die partij en uh, voor de Nederlandse politiek uh, wel echt een... Uh, vind ik voor de partij al jammer. En voor de Nederlandse politiek ook wel schadelijk. Want het gaat heel lang duren voor jullie weer zo iemand hebben... die dat niveau haalt. Komen kom er direct over te spreken. Maar voor de rest wil ik eens direct na de muziek... wil ik het hebben over generatiepolitiek. Want hoe kan het dat zoveel generaties, namelijk de ouderen en de jongeren... zich slecht vertegenwoordigd voelen... De ouderen hebben zich inmiddels verenigd... met af en toe eh, nou, enorme uitspattingen, zou je kunnen zeggen, toch? In de peilingen, voor wat het waard is. Maar hoe zit het met de jongeren? We gaan erover praten, maar eerst Imagine Dragons on the top of the world. In enkel thema maakt het verschil in belangen tussen generaties zo inzichtelijk als de pensioenen. Telt daar een crisis bij op en een achterban zonder duidelijk profiel en het is chaos. Hoe worstelt de politiek zich door dit probleem heen? We praten erover door met Jan Nagel van 55, plus, Jesse Klaver, Tweede Kamerlid GroenLinks, voorzitter van de jonge socialisten Toon Genen en journalist Ad van Liemt. Um, ik begin bij u, meneer Klaver. U, u opende meteen de aanval op Jan Nagel, want u vond dat u, hij eigenlijk alle 55-plussers 55 over één kam scheerde. Leg uit. Ja, er nou ja, wordt voortdurend gesproken over de koopkracht waarin, waardoor de, de 50-plussers erop achteruit gaan. Daar moeten we zeggen dat komt vooral doordat de pensioenen die, ze, uh, die, die, ze, die veel van die mensen hebben, dat dat achteruit gaat doordat die pensioenfondsen niet genoeg meer in kas hebben. Het heeft niks te maken met politieke besluiten trouwens, die worden genomen en met slechte beleggingsresultaten. Uh, maar die groep 50-plussers is eigenlijk de rijkste groep die we in, in jaren in Nederland hebben gehad. Dat komt omdat ze tam, een tamelijk groot eigen vermogen hebben. En dan komt de crux. Er zijn hele grote verschillen in deze groep tussen arm en rijk. Maar dat komt omdat de rijkste mensen vooral zo rijk zijn. En niet omdat er een hele groep arme eh, mensen is. En ik denk dat je ook de discussie moet hebben over hoeveel koopkracht heb je nodig. Naarmate je ouder wordt moet je altijd willen stijgen in koopkracht. En zou niet onze focus moeten liggen juist bij de generatie die het nu aan het opbouwen is. En moet je daar niet een goede balans tussen zoeken. Ja, mag ik dezelfde spreektijd om uh, toch dit GELACH. beetje onzin eventueel te leggen? Kijk, als we zouden zeggen in Nederland, we gaan de rijken uh, meer belasten... dan vind je 50 plus aan je zijde. Maar wat er nu gebeurt is, men pakt niet alle rijken. Nee, men pakt de ouderen. Uh, en dan hoor je... Kijk, de mensen die willen gewoon krijgen wat hen beloofd is. Ze hebben jaarlijks een brief in de bus gehad. En er stond op, u krijgt een pensioen tot aan uw dood dat en dat bedrag. En dat is niet gebeurd. Nee. En uh, als je kijkt naar de mensen... Dat, dat gaat die... het niet meer gebeuren. Nee. En... De mensen hebben de afgelopen jaren geen indexatie gehad. Ze zijn vorig jaar fors gekort. Ze zijn er 10 tot 15 procent op achteruit gegaan. Er is geen enkele andere groep die er zoveel op achteruit gegaan is. En ik vind niet dat je op leeftijd moet pakken, maar je moet pakken op inkomen. Voorstel. En dan, er zijn ook ouderen, uh, er zijn ook jongeren die bijvoorbeeld geen kinderbijslag nodig zouden hebben. Daar hoor je niemand over. Mag ik dan een voorstel doen? Laten we de kinderen inkomensafhankelijk maken en laten we dan ook de AOW verder fiscaliseren. Eens, als je als je um, uh, voorstellen doet over de gehele lijn. En niet alleen voor een paar categorie. Nee, maar bent categorie, u het hiermee eens? Het fiscaliseren ik, van de AOW is dat een uh, goed niet, idee? Dat is een hoogrein. eenzijdige maatregel. Nee. Want en Mark, bovendien ik, gebeurt het al voor een groot deel. Ik Luister, meneer Naken. Het gebeurt zegt, al voor een groot deel. Een derde van de AOW wordt op dit moment okay, al uit de belasting gehaald. Helder betaald. En, uh, nee, maar ja, en ja, Nageel, laten, we, laten we de rest, nee, nee, we we rest, we de rest wat, dan ook. Uh, kom zo bij het tweede punt. Eerst even je reactie. Laten we de rest dan ook fiscaliseren. Kijk, ik heb het erover. De kinderbijslag maken we inkomensafhankelijk. De zorgpremie doen we er ook gelijk bij. Maken we ook inkomensafhankelijk. Bent u dan bereid om te zeggen. Aow, mensen een met een, uh, ja, mensen nee, met een pensioen kijk. van meer dan 10.000 euro per jaar... Die gaan de, voor hen gaan we de AOW verder fiscaliseren. Bent u daarvoor of bent u daar tegen? Want als u echt... Neem wat u zei, namelijk we de pakken de rijkeren. dus ook de ik brokeren, ik zal rijkeren te pakken. op deze eenzijdige manier niet. Er is een tijd geweest dat linkse partijen, waar ook toe links, uh, GroenLinks ook behoorde. Uh, een inkomenspolitiek wilden voeren, maar dan via de belastingen. Dan heb je een zuiver eenzijdig uh, uh, argument. En het is niet waar wat uh, de heer Klaver net zegt, van de, die ouderen zijn zo rijk. Het is gewoon gebleken dat uh, A er een groot gedeelte van die rijkdom bij een kleine groep zit... en B, het zit in steen, het zit in de huizen. Er zijn zoveel ouderen die niet rond kunnen komen, honderdduizenden. Er zijn alleenstaande vrouwen die nauwelijks okay. kunnen rondkomen. Okay. We gaan luisteren naar de pensioenspecialist van de CDA, Pieter Omzicht, Die hangt aan de telefoon. Meneer Omzicht, Goedenavond. Goedenavond. Ja, wij proberen hier een debat te voeren eigenlijk over uh, generatiepolitiek... waar dus de generatie jong en oud tegenover elkaar komen te staan. Um, u heeft net live uh, verslag daarvan uh, ongeveer gezien. En uitgerekend uw partij, van oud zijn partij die goed ouder aan, aan zich wist te binden... die wil nu een verjongingsslag maken. Namelijk door met pensioenen meer rekening te gaan houden met jongeren. Mag ik dat zo samenvatten? Dat is een manier om samen te vatten. Maar wat wij willen is dat de pensioenfondsen een stuk moderniseren. Dat is ook een discussiestuk in de partij. Maar de bedoeling is dus dat de pensioenfondsen beter gaan aangeven hoeveel geld ze voor wie in de kas hebben. Zodat datgene wat er in het verleden gebeurt is, namelijk dat er uh, verwachtingen gewekt zijn die niet waargemaakt kunnen worden. Want daar heeft uh, Jan Nagel gewoon een punt. Uh, dat dat niet meer gebeurt. Dat er niet meer enorm geschoven wordt tussen generaties. Er is natuurlijk een generatie die met 57 met de fut gegaan is collectief gefinancierd. Die is relatief goed afgewezen in vergelijking met de inleg die ze betaald hebben. Dan zeg ik het heel netjes. Um, en daarmee zul je het uh, pensioenstelsel een stukje moeten aanpassen. Wel met behoud van de collectieve pensioenfondsen, Dus niet uh, overgaand op allerlei individuele rekeningen en individuele boekenpolissen. Maar minder met de mogelijkheid een inkomenspolitiek via de pensioenfondsen te bedrijven. En heeft u dan, wat we hebben net nog even geluisterd naar Elko Brinkman in 1994... die ook iets beknibbelde wat om ouder ging toen om de AOW, bevriezing... Bent u dan niet bevreesd dat u uh, eigenlijk de, uw eigen achterban in verwarring achterlaat? Maar het gaat ons niet om knippen. Het gaat ons om het zelfs om steeds duidelijker te maken. We hebben ook nog een aantal andere voorstellen gedaan. Zoals dat pensioenfondsen eindelijk eens aangeven hoeveel kosten ze maken. Dat ze eindelijk eens aangeven hoeveel ze teruggestort hebben naar de werkgever. Um, het is een geheel plaatje. Uh, en wij halen niks uit de pensioenfondsen. Dat doet overigens de huidige regering. Die wil graag 3 miljard per jaar bezuinigen voor de pensioenfondsen. Dat gaat echt pensioen kosten. Want dat betekent 25% minder opbouw voor de jongeren in vergelijking met drie jaar geleden. Daar heeft helemaal niemand het over. We hebben het alleen over het ouderen, maar niet over wat er voor het jongeren overblijft. En wij zoeken naar een pensioenstelsel dat een afgewogen stelsel blijft... waar alle generaties hun eerlijk deel uit krijgen. Um, oh, en uh, daar moet je dus voor oppassen. En dan denk ik dat op dit moment uh, de jongeren misschien nog wel iets harder in de knel brengen te komen... dan de ouderen, die overigens ten opzichte van, ja. of, van hun uh, verwachting voor ze ingeleverd hebben. Meneer Omtzigt, als u uh, de gezichten in de studio zou zien, zou u Jesse Klaver in stemming zien knikken... En Jan Nagel, glimlachend, want hij denkt... daar komt de rest van mijn electoraat aangewandeld. Nee, nee ik ben het namelijk met de heer Omzicht eens. Het is volstrekt onnodig dat de premies uh, zo verlaagd worden... dat jongeren minder pensioen gaan opbouwen. Waarom zouden de jongeren in de toekomst... niet hetzelfde pensioen mogen hebben als de generaties voor hen? En uh, wat... Uh, ik vind ook dat de heer Omzicht uh, de zaken nog iets scherper moet controleren. Wij hebben bijvoorbeeld de gegevens... <lacht> in de ons bezit van het ABP. Het ABP had vorig jaar een vermogen van... Het, het grote pensioenfondsen hè? Het grootste ja. van Nederland. Het yes. had 260 miljard in kas. En heeft een prognose dat het in 2020... liefst 400 miljard zal zijn. En die hebben woordelijk verklaard... er is geen sprake van dat de pensioenfondsen leeggegeten worden... en dat er te weinig voor de jongeren overblijft. Maar, het is alleen door die absurde rekenrente... dat er zo'n situatie is ontstaan. We hebben, we hebben hier aan tafel eigenlijk drie generaties zitten. Uh, en de jongste generatie, die volgens sommigen... toch echt de dupe is, hebben we nog niet gehoord. Toon Geen, de breken even in in dit debat? Nou ja, ik vind dat pensioenen uh, zijn nu ontzettend ingewikkeld. Uh, niemand begrijpt het eigenlijk echt goed. Ook mijn oma bijvoorbeeld niet, die pensioen ontvangt. En ik als jonger al helemaal niet. En ik vind een aantal voorstellen die de heer Omzicht hier doet, heel logisch en heel goed. En ik vind het heel jammer dat dat zo moeizaam gaat. En ik vind toch dat het misschien niet door 50PLUS alleen, maar wel door een hele lobby van uh, mensen, ook pensioenfondsen ze zelf, maar ook gewoon allerlei oudere bonden... het huidige pensioenstelsel heel erg op slot zit. En dat moet gewoon open. We moeten naar een iets ander stelsel, anders kunnen we niet overeind houden. Dat is eigenlijk kort wat ik... Uh... Het gekke is natuurlijk eigenlijk dat er een pensioenakkoord afgelopen december gesloten is. En daar is zowel 50PLUS uh, ontevreden over, maar ook de jongeren zijn er ontevreden over. Ja, maar dat pensioenakkoord uh, wat gesloten is, is een deeloplossing voor een klein probleem, zeg maar... Uh, en dat is, of het probleem echt is opgelost is er de vraag. Het is natuurlijk ook gewoon een bezuinigingsoperatie die ik overigens wel steun. Omdat ik vind uh, dat ook ouderen mogen meebetalen uh, aan de uh, crisis. Uh, maar de grote verandering moet nog, uh, moet nog gewoon gebeuren. En ik heb ook begrepen dat uh, staatssecretaris Kleinsma in het voorjaar met een bredere pensioendiscussie gaat komen. En ja, daar moet dus echt wat gebeuren. Toch blijft de vraag, Jesse Klaver, toch blijft de vraag... u kunt allemaal kritiek hebben op meneer Nagel, et cetera... toch blijft het interessant waarom de gevestigde partijen... er dus niet in slagen om deze enorme groep... Uh, Maurice de Hond heeft zelfs gepeld tot een dertig aantal zetels... niet aan zich weder te binden. Ja. Hoe verklaart u dat? Ik denk dat uh, heel veel ouderen... maar ook heel veel mensen van mijn generatie... ouderen in de kou voelen staan. Dat heeft er voornamelijk mee te maken als de verhalen ziet... hoe mensen worden behandeld uh, in verzorgingstehuizen. Of dat ouderen uh, steeds eenzamer worden. Als ik denk hè, aan ouderen... waar, waar mijn gevoel vandaan komt... dat ik voor deze groep moet je het opnemen... Uh, dan zit het daar. Maar als het gaat over de pensioenen... dan zit ik er wel iets anders in. Want meneer Nagel zegt... Mensen zijn, is, is iets beloofd uh, wat ze nu niet ja, krijgen. Ze dat worden is... extra gekort in Mijn, vergelijking ga... met de anderen. Onevenredig. Dat is niet eerlijk. M meneer Nagel, ik zal, u zegt me, ze, ze worden nu gekort. En dan is iets beloofd wat ze nu niet krijgen. Maar het punt is, het gaat er niet over wat de pensioenfondsen nu in kas hebben. Het gaat erover of ze over een, aan hun verplichting kunnen, kunnen voldoen over 40 jaar. Want dan moet namelijk ook nog een generatie zijn pensioen krijgen. En door nu de mensen te geven wat ze ooit beloofd is... stel je de pensioenen van die generatie over 40 jaar... In de waagschaal, hoe en ik ken kun, je geen kun je dan de premies verlagen? Nagel. En ik ken geen één oudere als ik die spreek die zegt: dat is wat ik wil. Nu profiteren ten koste van mijn koste achterklein. Heren, heren, ik Vaak moet komen. even inbreken. Ik, wil, de even, ik, ik kom zo bij u terug, meneer Nagel. Ik wil nog even naar Pieter Omzicht. Het eerste wat er dan toch moet gebeuren is eerlijk tegen de ouderen zeggen: we kunnen datgene wat we jullie beloofd hebben gewoon niet waarmaken, omdat we anders de generaties hierna niet kunnen betalen. Zo simpel is het dan toch? Ja, dat moet, eerlijk, dat moet eerlijk gezegd worden. En uh, dat wordt ook steeds eerlijk gezegd. Maar het stond soms in de hele kleine lettertjes... dat in tijd dat heel slecht zou gaan... eventueel de pensioenen gekort zouden worden... dat is nooit aan mensen duidelijk meegedeeld. En ik snap mensen dus ook die zeggen van... ja, maar dat is nooit meegedeeld. Daar valt overigens nog wel de opmerking bij te maken... dat dit de generatie aan zichzelf... tot op zekere hoogte beloofd heeft. Dus het moeilijke aan de jongeren van nu kwalijk te nemen... is dat die beloften destijds gedaan zijn. Dat is een wat rare figuur. Ehm... Um, en ja, dan moet je dus weer het evenwicht vinden. En de heer Nago heeft wel een iets te gemakkelijke oplossing... met te zeggen van, nou ja, dan gaan we weer met 4% rekenen. Kijk, op dit moment geeft uh, minister Dijssel... de uit met rentepercentages... variërend tussen de 1 en 2% ligt aan hoe lang die duurt. En als je dus zegt van, ik ga gegarandeerd 4% rendement maken... maar je hebt zo'n staatlening van... Van 1% in je portefeuille, dan weet je dat je elk jaar aan het eind van het jaar precies 3% tekort precies, komt. Dat zijn de laatste we weet u wat het ja, er over de pensioenen was? de pensioen is? Dat dus uh, behoorlijk, uh, behoorlijk naar voren. Nee, en uh, boven 4% waar, zeggen. Zou, je nog, uh, zou je ook nog. Het indexatie moeten maken. Want we hebben in ons Nederlandse pensioenfonds alleen gereserveerd... alleen gereserveerd voor de niet geïndexeerde pensioenen. Dus je zou eigenlijk, als je 4% zegt... en je gaat uit van 2,5% inflatie, 6,5% tot 7% Goed. per jaar moeten maken. En, de kosten, en dat halen ze op dit nee. moment al jaren niet. Daar moet je ook gewoon eerlijk in zijn. We gaan in de pauze vragen of Frans Wekers dit reeksommetje even met u mee kan maken. <laughs> Eerst gaan we naar het nieuws met Remon Serré. Pieter onzicht, dank je wel.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 Welkom terug bij de Haagse Lobby van WNL. Straks vertelt Ad van Liemt het verhaal over een politicus... die in het zadel werd gehouden door een journalist... en daardoor uiteindelijk zelfs minister-president werd. Hoe ziet de toekomst eruit van de generatiepartijen? Houden ze stand of keert de kiezer uiteindelijk weer terug... bij de traditionele partijen? We praten erop verder met Jan Nagel van 50PLUS... Jesse Klaver, Tweede Kamerlid GroenLinks... en voorzitter van de Jong Socialisten Toon Genen... en nog steeds ook aan tafel natuurlijk Ad van Liemt. Die gaat schrikkelijk de Schatkamer met ons bespreken. Um, Toon Genen, jullie hebben een... Um, ja, een deal eigenlijk zou je kunnen zeggen: een pensioenakkoord gesloten met um, twee andere partijen, ja, de jongeren van de VVD en de jongeren van D66. Uh, en dat is eigenlijk een heel nieuw stelsel, wat uh, eigenlijk ja, heel veel wat een stuk beter is dan het huidige stelsel, veel logischer uh, in het kort. Zeg maar, komt het erop neer dat je wel een individuele rekening hebt, maar collectief uh, belegt. Hè, dus dat je niet allemaal zelf moeilijk hoeft te doen en dat er allerlei bandbreedtes zijn. Uh, met winst en, en verlies. Dus stel je voor je haalt rendement. 8% is bijvoorbeeld het rendement. Dan halen uh, jonge mensen halen 8% winst. Maar ook als er 8% verlies is, 8% verlies. En naarmate je ouder wordt, wordt die bandbreedte smaller. Zodat je meer zekerheid krijgt. Dus als je 55 bent bijvoorbeeld. Dan kan je nog wel maximaal 4% erbij krijgen. En, uh, uh, of 4% eraf. En wij geloven dat dat uh, stelsel echt een stuk beter is. En wat, waarom wij die deal hebben gesloten is. Dat pensioenen moet. is natuurlijk een heel politiek thema. Maar we hebben juist zowel met rechts. V. Uh, Zeg maar als links, dus wij van de PvdA-jongeren een ja, akkoord te maken waar iedereen mee kan leven. Maar dus, ga, als je zou je bijna, of bijna... dan kun je dus concluderen... dat als het om de belangen van jouw pensioen gaat... dat je dus beter zaken kan doen met generatiegenoten van andere partijen... dan eigenlijk binnen je eigen partij. Nou ja, ons plan is eigenlijk voor iedereen beter. Ook voor uh, ouderen ja, nu, Maar even, wij. Klopt, maar klopt stelling dus. Nou ja, ik weet niet. Ik heb ook met heel veel oudere mensen bijvoorbeeld in de PvdA... hele goede discussies erover. Maar ik vind wel dat zeg maar, het, het halstarig opkomen voor de ouderen... wat de heer Nagel doet. Ja, daar heb ik niet zoveel mee. Nee. Um, je zou ook kunnen zeggen, het, de deal die jullie gemaakt hebben... die wordt niet overgenomen door de partijen... waar jullie de jongere afdelingen van zijn? Is nog niet gezegd. Het oh. wordt momenteel uitgerekend door het CPB. En op de partijcongressen de komende maanden... gaan we hier ook mee aan de slag. Uh, ik heb ook met het Kamerlid Roos van Meijer... er een aantal keer over gesproken. En ze vinden het in ieder geval allemaal een heel interessant idee. De collega's van uh, de jongeren. Doen nog niet echt nee, maar vinden het ook bijvoorbeeld een interessant plan. Hetzelfde geldt voor een aantal andere jongere clubs. Jongere vakbonden vinden het interessant. Dus ik denk dat het wel iets kan worden. Ik, uh, is het niet hoogtijds langs met van jongerenpartijen, Jester Klaver? Nee, ik, denk, als ik, nie, ik, ben niet voor, ik ben er niet voor om één generatie te vertegenwoordigen. Dus als ik daar niet voor ben om dat bij ouderen te doen, ben ik er ook niet voor om dat uh, met jongeren te nou, doen. Nou, ik wil je toch even onderbreken. Daarna mag je doorgaan. Ja. We hebben aan Maurice de Hond even gevraagd of dat wellicht een goed idee is. Ja. En vooral ook wie hij daar eventueel bij zag. ...als het gezicht, als de lijsttrekker van de jongerenpartij. Nou, dit is spannend. Draaij. Iemand als Jesse Klaar van mij nu bij GroenLinks... ...lijkt me best een aantrekkingskracht om de jonge kiezers te hebben. Nou, en nu en heeft het compromis, het pensioendeal, heeft u al liggen? Ja, dus weekend? we hebben een programma, de goedkeuring van Maurice de Hond. Nu moet ik alleen nog instemmen. <laughs> Juist, dat ja. is het, ja. <laughs> nou, ik weet niet of dat vanavond gaat <laughs> gebeuren, maar... Uh, ik, ik geloof niet in dat, ik, dat je één partij zou moeten hebben voor, voor die belangen. Kijk, het, het, de, de deal die daar ligt, ik vind het op zich, ik, niet, ik zal niet op alle details gaan zitten, maar uh, vind, ik een, uh, vind ik een mooi plan. Alleen het heeft enorme implicaties. Uh, en ik zie het juist als een partij als, een partij als GroenLinks uh, om aan te jagen dat de systemen die we nu hebben, uh, om die te veranderen. Want ik denk dat daar een groot probleem zit. Ik denk dat bijvoorbeeld ook een partij als de PvdA, die in de afgelopen uh, 60 jaar echt van, een fantastische sociale zekerheid heeft opgebouwd, ook als het gaat over de pensioenen, dat zit nu vast. Dat is nog een systeem uit de, uit de 20ste eeuw en we moeten naar die 21ste eeuw toe. En je merkt dat het moeilijker is bij gevestigde partijen. Uh, die, die dat systeem hebben opgebouwd, om te veranderen. dan dat dat voor nieuwkomers is. En in die zin zie ik GroenLinks ook als een nieuwkomen. Je kan zeggen dat is jammer. Of, maar we hebben in ieder geval niet de last van de regeringsverantwoordelijkheid. waarin je iets hebt opgebouwd. Okay. Dus je kan met een frisse blik. Okay. en dat is wat de nieuwe generatie moet doen: die systemen verbouwen. Ja. En het is hard nodig. Nagel, u, meneer Nagel, u werd eigenlijk beroemd binnen de Partij van de Arbeid destijds. omdat u de gevestigde orde aan de kant wist te duwen. Dus dit verhaal van meneer Klaver moet u als muziek in de oren klinken. Ja, maar kijk, de gevestigde orde, uh, Henk Krol zei... met 62 jaar ben ik op één na het oudste Kamerlid. En ik wil nog even één ding zeggen als aanvulling op de jongeren... Uh, ook wij willen graag dat onze kinderen en kleinkinderen... straks een goed pensioen hebben. En een van de dingen zou kunnen zijn dat je een keuzevrijheid hebt... bij welk pensioen je fonds je gaat. En uh, de tweede punt, nog even terugkomen maar laten op de heeromzicht. Mag, ja, nee, mag ik het daarna, het mag twee doen. Doen. U mag daarna twee doen? U zegt nu dat u het ook heel belangrijk vindt... dat uw kinderen en uw kleinkinderen ook een goed pensioen maar hebben. Natuurlijk. Maar toen uw fractievoorzitter Norbert Klein daar iets over zei... werd hij onmiddellijk teruggefloten in een interview op Nieuw.nl. Nieuw nee, nee, nee, nee. Dat, ging, uh, dat ging over andere onderwerpen oh. als de, uh, uh, dat ging niet over de pensioenen. Nee? Oh, hij is wel teruggevonden. Um, maar ik, wat ik nu even wilde zeggen, dat is dit. Dat de heer omzicht zegt dan, ja, uh, er zijn ook leningen... en die hebben maar een rendement van 1 à 2 procent. Kijk, waar de pensioenfondsen mee te maken hebben is... dat ze afgerekend worden op een rekenrente van 2 procent. Terwijl als je kijkt naar het gemiddelde van de afgelopen tien jaar... wat het werkelijke rendement is geweest, dat is vele malen hoger. De pensioenfondsen, ikzelf zit uh, net als de heer Van Liemt bij het PNO, daarvoor zegt de het was volstrekt absurd en onnodig dat er vorig jaar gekort is. We puilen uit in de kassen. En datzelfde geldt voor andere pensioenfondsen. Maar Nagel, en vergeet ik... niet om het even af te ronden... dat er bijvoorbeeld in de metaalsector zijn mensen met een pensioentje... van vier, vijfhonderd euro. Weten, ja. En die zijn gekort. En dat vind ik ronduit misdadig. Maar maar je hebt u van gehoord uh, van de uitspraak... in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Want u ik, kan ik ken alle zeggen, clichés. In, ik het, ik in alle het, clichés. het verleden is het allemaal zo. De komende tien jaar nee, maar, is de rente waarschijnlijk heel erg laag. We eens kijken wat de afgelopen jaren de pensioenfondsen voor een rendement hadden. Dat lag in de buurt van de 10% procent. en ze worden afgerekend op 2%. Procent. Zullen we eens beginnen dat... met veel minder pensioenfondsen? Ik dat zag is één een die lijst weer staan. ja? Absurd. Ja. dat er zo'n fonds zijn dat er ja. geen mechanisme is om dat te saneren als je zelfs in Hilversum... Van 22 ja. naar 8 omroepen, nou, dat had ik nooit voor mogelijk gehouden. Dat is nu gebeurd. Dan moet je toch ook terug naar maar dat, 5 tot 10 pensioenfondsen. Natuurlijk moet dat gebeuren. En dat is wat ik bedoelde met hoe Nederland is georganiseerd en de systemen. Nederland is georganiseerd langs sectoren. Dus iedere sector heeft één of twee of drie verschillende uh, pensioenfondsen. En daar zul je van af moeten. Want de mensen uit de 20ste eeuw is niet meer de mensen okay. van de 21ste eeuw. Uh, meneer Van Liemd, Ja. Als je natuurlijk dit soort partijen als 50PLUS uh, krijgt. hebben we ook Partij voor de Dieren. En misschien komen er wel ook andere partijen bij. Um, denkt u dat het lastig is voor dit soort partijen... om uiteindelijk mee te gaan in bijvoorbeeld een kabinet? Als je een one-issue-partij hebt en je moet hele compromissen... Je bent om geen one-issue-partij. Nee, maar ik, ik kom zo bij u, echt... ik kom bij u. Denkt u dat dat een probleem geeft? Nou ja, we hebben uh, een betrekkelijk beperkte uh, traditie... met nieuwe partijen. Uh, en zeker als die partijen dan misschien geen one-issue-partijen zijn... maar in ieder geval zich heel erg focussen op een onderwerp. We hebben er eigenlijk geen voorbeelden van... Uh, wat zijn er nou? Uh, we hebben wel een paar nieuwe partijen. Uh, maar die, die zijn eigenlijk buiten de, het, het hart van de macht gebleven, omdat ze een beetje op de, op de vleugels zitten. Tot nu toe zijn er weinig voorbeelden van partijen waar het echt uh, uh, gelukt is. Ik dacht even dat het ging lukken met, uh, met 50 plus uh, in die gelukkige combinatie Kool Nagel. Want dat leek te werken. Al, al was dat nog peilingen en geen verkiezingen. Hoewel de laatste verkiezingen waren natuurlijk heel gunstig voor, uh, voor die partij. Ik moet het nog zien. Je zou natuurlijk ook ja. uh, analoog zou je kunnen zeggen... waarom hebben de grote politieke partijen geen oude grafdeling. Ja, ja, wij hebben, we hebben GroenLinks Plus. De oude socialisten. Ja. Met de ja, ja, zijn die er Kees Tilanus. We komen veel minder naar voren dan uh. Uh, jullie jongeren. Meneer Van u praat over Henk Krol in het verleden. En als wij Henk Krol afgelopen donderdag hoorden bij Eva Jinek... in het programma 1 op 1... dan lijkt het alsof hij vooral bezig is met zijn toekomst binnen 50+. Plus. En dat klonk ongeveer als volgt. Als er nu een beroep op mij gedaan wordt... en ik krijg het vertrouwen van de leden van die partij... ja, maar dunkt ik ben nog steeds een en al enthousiasme... om die belangen van ouderen te verdedigen. Ja. En dat wil ik met alle soorten van genoegen en hoe... heel graag doen. Nou, lijkt me heerlijk voor Norbert Klein. Het is dus even wachten tot de partijleider een seintje geeft, toch, meneer Nagel? Uh, Norbert Klein heeft een positie waarin hij het vertrouwen heeft in iedereen... En als Henk Krol zegt... ik wil in de toekomst weer een actieve rol spelen in 50PLUS... hij heeft geen strafbare feiten gedaan... Uh, het is een man die politiek bedreven is... Ja. Uh, hij heeft geen levenslange straf... dus als de leden dat nou, zouden willen... geen levenslange straf, dit lijkt op, is de vervroegde vrijlating. Lijkt dit. Huh? dit lijkt meer op een ver vervroegde vrijlating. Nee, hij heeft geen enkel bandje om in nu terrem nee. te blijven. Maar, maar betekent, als, dit, ja? Ja, betekent dit ook zeg maar, dat de heer Krol de leden daarom vragen... Uh, en de nummer twee op dit moment in de Kamer. Die zegt: Nou, vooruit. Uh, ik snap dit, deze groep van de leden, dat nee, hij weer terug nee, kan komen. Nee, dat is nu niet betreft? aan de orde. Uh, helemaal Pas maar niet aan de, de orde. Als er nieuwe verkiezingen okay, zijn, okay. dan heeft ieder okay. lid het recht zich hem kandidaat hem. te stellen. En de leden maken uit. Dat zijn gewoon een fatsoenlijke partij. Dus u zegt: Henk Kroll kan kandidaat zijn voor het volgende lijsttrekkerschap. Uh, daar ga ik niet over. Maar dat, daar gaan nou, we dan gaat de leden over. Gaat en één: hij, hij kan kandidaat nou, zijn. Nou, laat ik het dan maar weer afdoen met het bekende cliché. Ik reageer niet op als dan situatie nee, nee, nee, zo makkelijk gaat het niet hier. Uh, het nee, is niet zo helder. er komen Mijn nog Nicole, vele dingen... Ik vraag niet of hij lijsttrekker nee, vraag die, of hij zich kandidaat kan nee, stellen... en dat het partijbestuur is, van Daar ga ik op geen enkele dat... manier op in, want het zou alleen maar verwarring geven. Nou, het de is de ook niet is er aan orde. En zijn nog. Ik zal ook een hele simpele verklaring geven. Er komt, uh, over een aantal weken komt er een rapport van de curators... Goed. Nou, ik wil wel als eerst weten wat erin staat. Ik voel in ieder geval. Hij sluit het niet uit. Laten we het zo Laten vaststellen. Het is zo dat um, leden. We hebben, het Maurice, we hebben Maurice de Hond slot gevraagd: in deze ontwikkeling, hoe ziet de toekomst eruit? En dit is wat hij voorspelde. Het vastloop van het systeem, heb ik het dus eigenlijk over. Volgens mij zijn we, maken we eigenlijk al een tijdje mee in slow motion de totale ontmanteling van ons politieke systeem. Er zit geen enkele stabiliteit meer in. Het wordt steeds uh, onrustiger. Kijk wat er ook in België gebeurt. Ten aanzien van uh, uitslag op uitslag op uitslag. Uiteindelijk loopt volgens mij ons totale parlementair democratisch systeem vast. Wat verliemd. Deelt u deze visie? Dat zegt Moïse al uh, behoorlijk lang. En uh, hij zegt erbij dat het, dat het slow motion is. En we weten natuurlijk niet hoeveel beeldjes per seconde deze slow motion uh, bevat. Uh, en ja, ik hou me over het algemeen de laatste tijd vooral met het verleden bezig. Vind ik al behoorlijk ingewikkeld. En de toekomst, daar waar ik me niet aan. Wat denkt u, meneer Nagel? Nou kijk, als je nou kijkt uh, dat dit kabinet steun heeft moeten vinden bij drie oppositiepartijen. Maar over dikke jaar zijn er verkiezingen voor de Staten, komt er een andere Eerste Kamer. Nou, als de feiten een beetje worden zoals de prognoses zijn, dan zijn die vijf partijen niet meer voldoende. Uh, wat moet er dan gebeuren? Dus Maurice heeft wel gelijk dat de zaak behoorlijk vast gaat lopen. Andere? eens? Jesse Klaver dat slot? Eh, ik ben het eens met de analyse als het gaat over de Provinciale Statenverkiezingen. Dus de begroting voor 2015, wordt volgens mij het pro grote probleem dit jaar. Of het hele systeem vastloopt. Uh, ja, ik denk het wel. Uh, Zij die de... met een grote glimlach? Ja, omdat je altijd optimistisch moet blijven. Uh, maar de oplossing. Ik denk ook dat uh, ook meneer De Hond die nog niet, uh, niet heeft. En geen van alle partijen. Ik vraag me wel af of je de oplossing moet zoeken in een totale. Het totale omgooien van het, uh, van het systeem. En of je niet beter voor kan kiezen om binnen het huidige systeem naar, uh, naar gaten te zoeken. Laatste vraag, met ja of nee beantwoordend. Komt er een jongere partij als tegenwicht op 50 plus? Nee. Toon nee? Dan dank ik u allen hartelijk. Straks de schatkamer met journalist Ad van Liemd, Maar nu eerst de muziek van Michael Bublé.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 Michael Bublé. Straks vertelt Ad van Liemt ons hoe zelfs de journalistiek... na de Tweede Wereldoorlog totaal verzeild was. Maar nu eerst een update van onze Wij Nederland-campagne. Een van de doelen die u kunt steunen is dat van Wilfred Genee. Hij wil 50 voetbalkantines gezond maken. Hoe heet die club hier eigenlijk? Wat zeg je?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 In de Haagse lobby van WNL kijken we vooruit, maar blikken we ook terug. En dat doen we in de wekelijkse rubriek De Schatkamer. Bijzondere verhalen uit de parlementaire geschiedenis. En deze week doen we dat met journalist Ad van Liemt. Hij is bedenker en eindredacteur van Andere Tijden en schrijver. Zijn boek Na de Bevrijding, dat onlangs verscheen, is nu al toe aan een tweede druk. En de eerste aflevering uit de gelijknamige serie... trok afgelopen vrijdag maar liefst 850.000 kijkers. Ad van Liemt, welkom. Um, ja, waar neemt u ons mee naartoe? Uh, na het voorjaar van 1946, en dat zijn de nadagen van het kabinet dat na de oorlog uh, zonder parlementaire binding uh, door de koningin werd benoemd. Met uh, Schermerhorn als premier en Drees als vicepremier. Uh, en uh, dat ging toe naar de eerste verkiezingen, want die zouden in uh, mei 1946 uh, worden gehouden. En in dat uh, interim-kabinet, het noodkabinet... was echt een noodkabinet. Ze waren ook zelf in nood. Met een echte noodkabinet. Daar uh, zat voor de, als belangrijkste KVP'er... zat daar uh, Louis Beel, uh, Een zeer talentvol en knappe stuurder. Uh, stijle katholiek. Uh, en... Die ergerde zich in toenemende mate aan het, uh, aan het linkse beleid van een aantal ministers. Met name Mansholt, dat was een jonge minister. Die kende mensen nog wel als minister van Landbouw. En je had toen ook Hein Vos. Uh, die zat toen op Economische Zaken. Hij ergerde zich dood. Hij vond dat zij eigenlijk met hun plannen uh, een soort staatssocialisme aan het introduceren waren. Dus een, uh, een veel meer greep van de staat op. Op landbouw en op uh, economie. En hij was helemaal zat. En hij, hij, was, hij wilde eigenlijk ook leraar worden. En hij, uh, dus hij nam het besluit: ik ga uit de politiek. Wat voor een kopstuk, dat uh, natuurlijk wel groot, een belangrijke ingrijpende gebeurtenis was. Om het mee te delen. Uh, ontbood hij de parlementaire directeur van de Maasbode. Dat was toen een uh, vooraanstaande, deftige, katholieke kant. Dat was zeker meneer Hermans, Hans Hermans. En hij zei meneer Hermans, uh, gaat u zitten, ik heb een uh, belangrijke mededeling te doen... die ik alleen aan u doe, dus zodat u daarover kan publiceren. Hij gaf dus echt een scoop weg. Namelijk, ik stop ermee. Ik stap uit de politiek. Ik ben niet verkiesbaar bij de voorkomende verkiezingen. Doe niet mee. En in plaats van dat hij uh, Hans Hermans uh, naar de krant rent... en uh, de grootste letters uit de kast haalt om zijn primeur te vieren... zegt Hermans tegen Beel... dat moet u niet doen. Dat, uh, dat is helemaal verkeerd. Dat kunnen wij als partij. Is dat heel slecht voor onze partij? U moet blijven. En, oh, en zo gaat dus ook echt onze partij. Ja, ja, de de ja, krant is natuurlijk van zuid Nederland. Ja, ja. De kant hoorde bij de Zuil en dus ook bij de partij. En hij zei... Uh, u moet juist van uw conflict met die linkse ministers, moeten u een politiek maken. U moet, u moet uh, uh, in de campagne gaan vechten dat wij dat niet. Uh, dat wij hier dat Staatssocialisme niet krijgen. Ja. Dat is uw punt. En ik zal u helpen. Ik ben bereid om uw verkiezingsspeeches uh, te schrijven. En uh, dat bot hij aan, dat werd een deel. Uh, Beel laat zich ompraten. Uh, daar kan je, als je, waarvan Jan, mogen we niet over wat-if geschiedenis doen. En, en van wat zou er gebeurd zijn als. Dat is streng verboden. Ik hou er erg van. Uh, Bill wint verkiezingen. Bill uh, wordt premier. En Bill leidt ons 14 maanden later uh, in de oorlog met de Republiek Indonesië. En heeft de tweede politionele actie, dus de Tweede Oorlog zelfs. Uh, Ongeveer op zijn eentje uh, tot stand. Dus ja, als je wat even geschiedenis zou je zeggen. God als die Helmansroze werk had gedaan. Een stukje had getikt. Nou ja dan zou, het, zou allerlei dingen weer anders zijn gelopen. Maar het is nog niet helemaal klaar. Uh, want uh, hij gaat inderdaad die, die speeches schrijven. Die Beel voor duizenden mensen houdt. Uh, en als Beel dan uh, formateur wordt. Het kabinet moet, uh, dan, uh, moet samenstellen. Dan had je dezelfde situatie als nu. Voor, uh, alleen het was in het huis van Beel. Die was daar. En dan voor de deur stonden dromme journalisten, te wachten op nieuws over ministers en zo. Maar die Hermans, die had zich wil zo'n positie verworven, die zat mee te formeren, die, die ging door de tuin en door de, en door de keukendeur naar binnen en ging dan aan tafel zitten, mee formeren en, uh, en zich daarmee te boeien. Hij heeft ook een paar paragrafen van, het, uh, van de, regerings, uh, de regeringsverklaring geschreven en zo. En maar, hij bleef maar ondertussen op... schreef hij ook elke week dat... zijn politieke overzicht... dat voortreffelijk geïnformeerd was. <laughs> uh, maar niemand merkte het op dat moment. Hè? Dat is eigenlijk het meest typerend dat niemand het merkt. Overigens, toen BLE minister-president was... Uh, duurde het niet lang meer of hij stapte echt over. En hij werd, uh, uh, zeg maar, spindokter. Hij werd zijn speechschrijver. En hij werd uh, ook wel zijn politieke adviseur. En we hebben als geluidsfragment gevonden... Ja, dat zal ik even te vertellen. Dus ja, later gaat die oorlog beginnen en dan moet Beeld dus voor de radio verklaren... waarom wij de aanval inzetten tegen Indonesië. En dan de speech die houdt, die is geschreven door Hermans. Hermans is overigens woedend over alle wijzigingen... die zijn aangebracht door andere ministers. Maar de kern van de speech is overeen, overeind gebleven... en er zit naar mijn idee de mooiste zin... uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis in. Wat een introductie, we gaan luisteren. Landgenoten, ik behoef u niet te zeggen dat het de regering in de laatste maanden niet gemakkelijk is gevallen. Haar langmoedigheid jegens dit alles te bewaren. Er komt een punt waarop langmoedigheid ophoudt in deugd te zijn. Ja, het gaat nu om die laatste zin, hè? Er komt een punt dat langmoedigheid ophoudt om deugd te zijn. Zou er ooit een oorlog zijn verklaard met zo'n prachtige zin? He, dus van, we zijn altijd zo toegevelijk, we hebben alles maar toegestaan. Maar nu moeten we wel uh, de harde lijn gaan volgen. We hebben een ander fragment ook nog. En dat zegt heel veel over de, de zogenaamd al dan niet kritische houding van het Journaïen uh, jegens de politiek. Ja. Uh, we gaan naar het, het vliegveld uh, op Batavia. Ja, en uh, Beeld stapt uit het vliegtuig. Veld om, uh, want hij gaat daar als minister president. Ja, hij gaat ja. daar in feite de voorbereidende handelingen voor die oorlog treffen. En dan stapt hij staat uit? Staat er, staat er zwaar een journalist voor zijn neus met een camera en een microfoon. En dan Krijgen we dit, dit, deze de vraag gesteld. Ja. Ja. Heeft u een goede reis gehad? We hebben een zeer spoedige reis gehad. We zijn een zeer van dat katte Toch een lekker tafel vandaag de taf bereikt. Ik dank u zeer. Die, uh, die journalist zal geen verbazing wekken... is later heel hoog geworden bij de RvD. Ja. Willem ja. van den Berg. Ja? Waar kunnen we die van kennen? Nee, later werd die, kreeg hij ho een hoogfunctie bij de RvD. In, uh, in de jaren 70, denk ik. Uh, maar goed, ja, je, moet, je kan hem niet belachelijk maken... want dat was de verzuiling in Nederland. Uh, de, de media, voor zover ze toen bestonden... dus de kranten en de radio waren vastgeklonken aan de politieke partij en dat had tot gevolg. Ja, ik zit toch iemand aan tafel dat die nog een klein gevolg. beetje in die hoek zit. Want u was natuurlijk oprichter van de Rode Haan, het bekende VARA-programma. Ja, ja daar werd, dat was, dat ja, was ook dat... hele gekleurde politiek, mag ik het zo noemen? Absoluut. en uh, Ja, dat hoorde erbij. Ja. En uh, kijk, de AFRO had op zijn beurt commentatoren als Hilterman en Ferry Hogendijk En uh, ja, dat loog er ook niet om. Ja. Toen, geen jonge socialist, jonge kan zijn lach nauwelijks inhouden. Ja, die kan meneer van de LOPF laten, Verry toch? Dus ja, ja. ja. overleidt hij van de LZ4. Hilarisch. Ja. Ja. Ja. Ik, ik, um, ik ben zelf erg geïnteresseerd in die tijd na de oorlog. Vanwege de, de mooie beschrijving en ja, soms ook wel de weemoed waarmee mensen erover kunnen spreken. Omdat er ook, wordt gezegd, het was zo'n mooie tijd van saamhorigheid en samenopbouw. Maar het was tegelijkertijd ook, en dat zijn de verhalen die mijn opa me vertelt, ontzettend beangstigend. Je zat opgesloten in je cel, En mijn opa was iemand die probeerde daar. Je zat in die katholieke cel in Brabant. En die probeerden eruit uit te breken. En op een gegeven moment wilden die niet meer lid zijn... van de katholieke vakbond, maar eigenlijk bij de socialisten zijn. En nog naar de kerk gaan. En die combinaties, dat was niet nou, in mogelijk. 54, en dat heeft tot enorme in 1954 werd het zelfs door de kerk verboden met exact, het mandement. Ja. En daar, daar, daar zijn enorme individuele drama's uit voortgekomen. Maar in feite dat losbreken uit die zuil... dat is bij alle zuilen een enorm probleem. Dat, dat zie je eigenlijk pas in de jaren zestig uh, lukken. Ja, en uh, uh, de greep die de partijen op die media hebben... De, het Vrij Volk was de partijkant van, van de Partij van de Arbeid. Nee. Als de eerste politieke actie wordt gehouden, vergadert de Partijraad 11 uur aan een stuk of ze daarmee zullen instemmen. 11 uur. er zaten naar mijn schatting 12 journalisten van het Vrij Volk in de zaal. En er is er niet één die erover schreef. Hij. Laat ze nee. zien. Ik uh, moet afronden. Ja, nou, de Partij van de Arbeid probeerde in 1946 de doorbraak te doen met werkgemeenschappen. Bijvoorbeeld de katholieke werkgemeenschap. En die was zo klein dat de KWG stond dan voor kamerzetel wordt gegarandeerd. Ja. Nou, Toon Gene, hier wordt je als jonge socialist word je even bijgepraat... door de oudjes aan tafel. Ik ga jullie allen danken. Jan Nagel, Toon Gene, Jesse Klaver... Ad van Liempt, dank, dank voor jullie bijdrage. Tot zover Haagse Lobby. Morgen is er weer WNL. En dat natuurlijk met Vandaag de Dag op Nederland 1 vanaf 7 uur. Na het journaal, hier Radio 1 langs de lijn. En dat allemaal met Jack van Gelder. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.